11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De politie gaat voor elke club in het betaalde voetbal... een top 10 samenstellen van notoren hooligans. Alle beschikbare gegevens van voetbalvandalen... worden opgeslagen in één databank. Loopt een van hen tegen de lamp... dan wordt hij op dezelfde manier aangepakt als notoren plegers. Over deze maatregelen zijn afspraken gemaakt in een landelijk actieplan tegen voetbalgeweld. Dat plan is ondertekend door onder andere de KNVB en minister Opstelten. De minister over wat er is afgesproken. Lik op stuk uh, maatregelen, uh, strengere straffen, uh, meldplicht, contactverbod, gebiedsverbod. En het uh, laatste punt is dat we uh, de voetbalwet uh, vroeger gaan en sneller gaan evalueren. De bouw verkeert in een diepe malaise. De productie neemt dit jaar met 3,5% af, verwacht het Economisch Instituut voor de Bouw EIB. In alle sectoren gaat het slecht. Het is eigenlijk wel over de hele breedte. Je ziet dat de nieuwbouw het meest getroffen wordt. De nieuwbouw van woningen gaat met ongeveer 5% terug. Als we kijken naar de andere gebouwen, de utiliteitsgebouwen zoals we dat noemen, dat daalt zelfs met 8% naar verwachting dit jaar. Dus ja, de bouw moet zich toch weer opmaken voor kind dit jaar. Voor volgend jaar verwacht het Economisch Instituut voor de Bouw een groei van 0,5 procent. Er worden dan weer wat meer nieuwe huizen gebouwd. Het windturbinepark bij Urk mag er definitief komen. De Raad van State heeft de bezwaren van gemeenten, omwonenden en de stichting Erfgoed Urk verworpen. Het windmolenpark moet het grootste worden van Nederland. De Tegenstanders vinden dat het beschermde dorpsgezicht van Urk wordt aangetast. En verder zijn ze bang voor geluidsoverlast en het lot van beschermde dieren. De Raad van State heeft alle bezwaren ongegrond verklaard. Wel is er kritiek dat de bouwvergunningen te vroeg zijn verleend... maar inhoudelijk is volgens de hoogste rechtsinstantie... niets op de vergunningen voor het Windmolenpark aan te merken. Op een school in Rotterdam is een meisje van 13 aangehouden... omdat ze een hamer door de klas gooide. Een docent raakte gewond aan haar hoofd. Dat gebeurde bij de les Handvaardigheid, zegt de politie. Afgelopen maandag ontstond er in een klaslokaal wat onrust...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 Dan het weer nog droger, steeds vaker zon. Het is ongeveer min 2 graden. Maar door de stevige noordoostenwind voelt het een stuk kouder aan. Morgen vanuit het noorden bewolking en soms wat lichte sneeuw. In het westen lichte dooi. Land inbaarts blijft het net onder nul. VARA. Radio 1. De gids.fm met Felix Murders. Goedemorgen opnieuw. Veel onderwerpen die het nieuws raken vanochtend Ze nu en dan geleardeerd met schaatsen en met muziek. En dan liever niet muziek die afkomstig is van cd's. Want dat is allemaal veel te nieuwe wet. Tenminste, dat vindt het grammofoongenootschap. Onze verslaggever zocht dat genootschap op met een Oude, kapotte tuner onder de arm. Niet een oude, kapotte grammofoon, zult u wellicht denken... nee, een oude, kapotte tuner, want die kunnen ze kennelijk repareren. Kennis en de behandeling van kanker zullen in een stroomversnelling komen... omdat het nu eindelijk mogelijk is levend weefsel te kweken buiten het lichaam. Dat is een grote sprong voorwaarts, zegt moleculair geneticus Hans Klevers. Hij zit zo hier. Inbraken en autokraken zijn te voorspellen. Althans, dat wordt beweerd door een aantal politiefunctionarissen. Er is in Californië een computerprogramma ontwikkeld... dat de misdaad met 30% heeft doen afnemen. En nu zijn ze in Birmingham, in Engeland, ook van plan... om met dit systeem de dieven voor te zijn. Dit opzienbarende verhaal is onderwerp van de ontvangen. Wilt u zien hoe dit pand is beveiligd? Surf naar gids.fm. Op naar de grote rietplas bij Emmen waar de vrouwen om tien uur zijn begonnen met het NK-marathon op natuurijs. 70 kilometer moeten ze schaatsen. Sebastian Timmerman, hoeveel kilometer hebben ze achter de rug? Ze zitten bijna op de helft als ze dadelijk langskomen. En dadelijk is over een minuut of twee ongeveer... hebben ze er zes van de twaalf ronden op zitten. Kortom, dan hebben ze er zo'n 36 kilometer op zitten. In deze wedstrijd zijn we half koers. Het is een leuke wedstrijd, het is een interessante wedstrijd. Het is een afvalwedstrijd, want de omstandigheden zijn zwaar... door de harde Noordoostenwind. Peloton zag ik net rijden aan de overkant van de Rietplas... tegen de Rietkraag aan. Peloton nog zo'n 25 vrouwen, maar groot van de 88 vrouwen die er gestart zijn... Maar voor dat peloton uit rijdt een hele sterke kopgroep. Vijf vrouwen. Riks Meijer is uh, weggesprongen, kreeg met zich mee. Jolanda Langeland, Marije van Marlen, Sandra Aard Hart en Elma de Vries. Vijf sterke marathonrijdsters. Uh, de grote ploegen zijn vertegenwoordigd. De ploeg waar Riks Meijer bijvoorbeeld voor rijdt. Zij heeft twee, drie ploegenoten in dat pelotonnetje daarachter. En in dat pelotonnetje daarachter, daar moet Voske Tama van der Wal... de regerend kampioene en de veelwinnares van dit seizoen... eigenlijk het meeste werk... Bij alleen opknappen. Zij moet de achtervolging leiden, maar ze rijdt wel met het pelotonnetje op. 45 seconden achter dat kopgroepje aan. En 45 seconden is in de marathonwereld een grote achterstand. De gids .fm. Nederlandse trekvogels die door de strenge winter massaal naar Frankrijk vliegen worden daar belaagd door jagers. Ook beschermde vogels worden daar zonder pardon afgeschoten. Vogelbescherming Nederland heeft staatssecretaris Henk Bleken van Landbouw gevraagd Frankrijk op te roepen de jacht onmiddellijk te stoppen. Aan de telefoon Ruud van Beuzenkom van Vogelbescherming Nederland. Meneer van Beuzenkom, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe herken je nou precies de Nederlandse vogel? Ziet ja. u er anders uit dan een Fransen? Nee, nee. Vogels trekken over grenzen en het zijn dezelfde populaties. Dus die vogels die vanuit Scandinavië en Siberië naar Nederland trekken, die, die vliegen dan met dit soort weersomstandigheden door naar, naar Frankrijk. Omdat het bij ons helemaal uh, dik ligt met ijs. En om welke vogels gaat het allemaal? Het gaat om heel veel soorten watervogels, zoals uh, smint, ganzen, uh, zwanen, verschillende soorten zwanen, maar ook allerlei steltopers, Zoals de wulp en de houtsnip. Dat zijn vogels die bij ons uh, al lang niet meer op de jachtlijst staan, maar in, in Frankrijk nog wel. Wulpen, houtsnippen? Ja. Nou, dat klinkt niet echt alsof je daar een lekkere maaltijd mee kunt bereiden. Waarom schieten nou, die Fransen daar eigenlijk? Daar de denken de Fransen toch heel anders over. Oh, ja? Want, uh, ja, lijsters worden daar ook nog steeds uh, geschoten en gegeten. Uh, dat zijn dezelfde zanglijsters die wij dan met appeltjes voeren in, in de tuin. En uh, ja, die staan daar ook nog gewoon op de jachtlijst. Maar moet Nederland zich wel bemoeien met het jachtbeleid van Frankrijk? Nou, um, vogelbescherming gaat gewoon over grenzen heen. Uh, nou, maar uw om... vereniging is in Nederland gevestigd? Ja. Nou, wij, hebben, wij zijn onderdeel van een grote internationale partnerorganisatie of koepelende organisatie. En uh, onze Franse vogelbescherming die heeft een, uh, een oproep gedaan om de jacht onmiddellijk te stoppen. Ze hebben daarin in, in Frankrijk een, een, een protocol voor het gel prolonger, zoals dat heet. Uh, dus de overheid kan daar ook besluiten om de, om, om de jacht te, te stoppen als er, als er vorst is. En uh, wij ondersteunen die oproep, want op dit moment uh, doet de Franse overheid nog niets. Tot wanneer mogen die Fransen jagen dan? Ze mogen tot 10 februari jagen. En dan zou je denken: Nou, dat is, dat is, dat is al bijna uh, voorbij. Maar voor sommige soorten gaat de jacht zelfs nog tot 20 februari. En dat is onder uh, deze omstandigheden is het zeer schadelijk. Want vogels kunnen heel moeilijk aan voedsel komen. Zelf zijn de vogels die in Nederland worden beschermd, worden in Frankrijk dus neergeschoten. Heeft het beschermen van vogels nog wel zin dan? Nou, dat is uh, ons grote pijnpunt in Europa. Dat, uh, er zijn een heleboel vogels die, die in de meeste landen van, van Europa al lang breed beschermd worden. Maar in. Uh, Frankrijk niet. De jachtlobby is daar enorm krachtig. En uh, over een paar maanden dan, uh, wil Sarkozy graag weer uh, uh, verkozen worden tot president. En die heeft zelfs uh, een aantal regels weer versoepeld. Dus de wulp bijvoorbeeld, dat was een vogel die uh, werd een uh, aantal jaren uh, lang niet meer bejaagd in Frankrijk. Maar onder druk van de Franse jagers uh, heeft hij de, de jacht weer daarop geopend. En nu doet u een beroep op staatssecretaris Bleker om bij ja. de Fransen in ieder geval aan te kloppen en ja, te zeggen te die jacht moet stoppen. Ja. Is staatssecretaris Bleker wel de juiste man op de juiste plek? Want ja, natuurbescherming. Ja. Nou, dit, dit, dit is toch een gebaar die, die vrij makkelijk kan uitvoeren, lijkt ons. Hij kan bellen, ja. Maar ja. ja, hij kan bellen, hij kan druk uitoefenen. En, uh, wij doen dat ook uh, door de publieke opinie te mobiliseren. Wij ondersteunen de, de LPO, dat is onze uh, Franse Vogelbeschermingspartner. En uh, ja, dat is toch het minste wat je nu kunt doen. Uh. Nou, succes ja. ermee dan. Ja, dank u wel. Meneer Van Beuzenkom van de Vogelbescherming Nederland. <totstuk> de Zo mogen we nu weten het wellicht de LP. Die is weer helemaal terug van weg geweest. Jammer voor al die mensen die al hun grammofoonplaat hebben weggedaan. En wie dat zeker niet hebben gedaan... zijn de mensen van het Nederlands grammofoongenootschap. Anita van der Hulst. Jij was bij een bijeenkomst van het Nederlandse grammofoongezelschap, de NGG. Ja, klopt. Dat is uh, op een bedrijventerrein in Wormerveer. Zo'n uh, gebouw met allemaal kleine bedrijfjes, en dan kom je er binnen en dan zie je daar beneden wat oldtimers staan en ook hier en daar al grammofoons, en dan ga je een trap op en dat is dan de thuisbasis van het Nederlandse uh, Grammaphongenootschap. Uh, Heb je zitten. Nou, het is een groepje mannen, ja, ik moet het toegeven. Geen ja. vrouwen, alleen maar mannen. En die, die komen dus daar elke laatste zondag van de maand bijeen. En wat doen ze dan? Plaatjes draaien? Plaatjes draaien, natuurlijk. En dan uh, gaat het om de muziek van de, de jaren weet je, 50, maar ook 60, 70... Uh, en daar heel veel over praten. En dat plaatjes draaien doen ze trouwens ook heel veel in het land. Ook weer steeds meer. Bijvoorbeeld uh, uh, in januari was de dag van het vinyl in uh, Popcentrum 013 in Tilburg. Nou, Daar waren ze volop uh, aanwezig. En wat ze ook doen, dat is repareren. Ja, bent, ik, ik riep dat jij een oude tuner had meegenomen. Ja. Geen Kijk, oude van, maar een tuner dus. Een tuner, ja. We hoorden het van een, een vriend van ons... Dat, dat dat daar wellicht zou kunnen tegen een vergoeding... als je niet van het genootschap bent tegen een vergoeding. En onze tuner, een mooie oude van 30 jaar... toen natuurlijk echt aanmerkt, maar ja, nu wel 30 jaar oud... Eh, die hield ermee op. En eh, toen eh, ben ik daar naartoe gegaan... in de hoop dat ze die zouden kunnen repareren. <truimert>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 En dan Gewoon een kort plaatje rijden van hoge twee minuten je op kameeën, deinen, dansen, swingen. Ja. Hier heb ik wat. Ja, min 12. Die spanning is er niet. is de spanning weg. U heeft iets gevonden? Hier hebben we wat gevonden, ja. Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, de pivie. 1, 2, 3, 4, de pivie. Ja, ja. <laughs> Die is heet. Ik zie u schrikken. <laughs> ja, dat is een niet idee. En dat is niet goed. Nou ja, dat lijkt er wel op. Je dus. weten dat het hier zit. Dus je uh, moet echt het schema hebben van zo'n ding om gewoon de fout gericht te kunnen zoeken. Het zijn standaard onderdelen, dus die zijn er nog wel. Oh, gelukkig. Oh, ja, dus. is. De grammofoonspeler, de pick-up, mm -hmm. wordt de laatste vijf à tien jaar weer populairder. Max Ramari, vinden jullie dat van het Nederlands gramofoongenootschap?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 Uh, gelukkig heb ik niet al mijn LP's weggedaan in de jaren 80, zoals heel veel van mijn vrienden die al hun LP's hebben weggedaan en nu toch wel uh, spijt hebben. Ik heb nog al mijn uh, LP's, zilletjes uh, bewaard. En daar ben ik nu hartstikke blij mee. Kijk, je kan er wel heel veel kopen uit de jaren 80, want de kringloopwinkels liggen er vol van. Dus op zich is het nog voor aan te komen.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 DJ Henning. want het gaat ook om de muziek van tussen uh, 55 en 75. Dat is, de, dat is de grootste verhaal, maar die heeft de meeste oh. muziek. En wat legt u er nu op? Uh, dat is uh, iets uit Louisiana, Swamp uh, uh, Fox. En dat is een beetje obscure muziek, maar dat legt lekker in het gehoor. Inspire to Live heet het nummer lekker van die ouderwetse de draaien of van die ja, pick-ups. <laughs> Inspire to live. Yeah. En dan <laughs> gewoon. Inspire to live. Oh ja, dat is. Uh, oh. Zo heet het nummer, toch? Zo nee. heet de organisatie, dacht ik. <laughs> <laughs> Kom er zo op. Nee, dat is prachtig. Uh, dit uh, was van het, uh, het grammofoongezelschap. Dat zetelt ergens. En die mannen die komen er bij elkaar. Die repareren uh, grammofoons. Maar wat ze ook nog doen. Dat is uh, gewoon luisteren naar platen. Grammofoon.com is de website. En u kunt natuurlijk ook terecht op onze eigen website. de degids.fm en, en daarop vindt u alle informatie. Adele Emily Sandé. Dat is een singer-songwriter uit Groot-Brittannië. Jules Holland, daar debuteerden ze bij waarschijnlijk... want er zijn beelden te zien van haar op onze site met Jules Holland... in het programma Later. Emily Sandé en het nummer Next to Me. De Gids.fm 21 bochten, 13 kilometer, gemiddeld stijgingspercentage 8,6 procent. Al du 4000 Nederlandse wielrenners gaan de berg te lijf in de strijd tegen kanker. Ruim 20 miljoen euro voor internationaal kankeronderzoek werd afgelopen juni bijeengefietst door Albduzès. Dat is een actie van de Nederlandse organisatie Inspire to Live. Die naam noemde ik al eerder vanwege een prachtige grammofoonplaat. Afgelopen weekend bracht Inspire to Live topwetenschappers op het gebied van kankeronderzoek bij elkaar in Parijs. En voor Nederland was daar onder andere Hans Klevers aanwezig. Klevers is hoogleraar Moleculaire Genetica... en directeur van het Hubrecht Instituut. Dat is een onderzoekscentrum in Utrecht. En hij zit hier. Dag meneer Klevers. Goedemorgen. De Crème de la Crème bij elkaar in Parijs door Inspire to Live. Dat is die organisatie die al die wetenschappers... Bij elkaar brengt. Dat lijkt mij een mooi initiatief. Dat is inderdaad heel bijzonder. Al 6 zes is tot nu toe uh, op Nederland gericht geweest. Dat zijn allemaal Nederlanders die in Frankrijk die berg op fietsen zes keer. Indrukwekkend. Uh, nu zijn de mensen achter die organisatie vrijwilligers. die zijn de wereld rondgetrokken. alle grote centra langs geweest. Uh, alle onderzoekers gesproken. inclusief de, de Nobelprijswinnaars in ons uh, vak. Uh, en hebben zoveel enthousiasme op weten te brengen. dat uh, eerst vorig jaar in het Trippenhuis in Amsterdam. Uh, vervolgens in Cambridge. en nu in Parijs. een groep van een half tien onderzoekers bij elkaar is gekomen. om een. Uh, toch wel een revolutionair programma in elkaar te zetten... wat betrokkenheid vergt van al deze centra rond de wereld. Merkwaardig dat dat voorheen niet gebeurde, althans heel sporadisch. Ja, nou, wij werken wel veel samen met met name Amerikanen... maar er zijn eigenlijk geen geldgevers die zowel in Nederland of in Europa... als in Amerika tegelijkertijd aan een, aan een samenwerking geld willen geven. Die bestaan niet. Nee. En nu dus wel. En dan komen er specialisten bij elkaar. wat, wat zijn het voor mensen? Behalve u natuurlijk, zijn het voor het merendeel oncologen? Nee, dat is uh, echt, echt vanuit het onderzoeksveld van de hele basale onderzoek in het, in het kankeronderzoek. Uh, tot, tot, uh, ja, tot aan inderdaad oncologen. Maar dan niet de zozeer de oncologen die de standaardbehandelingen uitvoeren. Maar, uh, maar de oncologen die alle, alle nieuwste testen uh, voor het eerst in trials in patiënten uh, de, de, het ziekenhuis inbrengen. En er zijn nog meer mensen uit Nederland bij elkaar geweest, of niet? Um, er was uh, René Berners, hoogleraar in Amsterdam van het uh, Antonie van Leeuwenhuis, was, was daarbij. Ja, die zijn gespecialiseerd ja. in, uh, ja. ja. in het bestrijden van kanker. En een, een belangrijke bijdrage aan dat kankeronderzoek die u en de collega's van het Hubrecht Instituut uh, geleverd hebben, is het kweken van kanker, kankerweefsel. Ja. Dat, dat is dat... wel bijzonder. Hè? Ik dacht dat dat al lang kon, maar dat schijnt toch uh, heel recent te zijn. Dat, dat vergt misschien een, een enige uitleg. Hè? De ja. patiënten zeggen vaak van, Mijn, er is wat materiaal afgenomen en het wordt op kweek gezet. Ja. Als dat bacteriën zijn bij een longontsteking, dan kan dat. Bacteriën kun je groeien in petrischalen en dan kan je na een dag of drie bepalen... voor welk antibioticum ze resistent zijn en dan ga je dat aan je longontstekingpatiënt geven. Dan heb je een heleboel bacteriën bij elkaar en dan neem je een hapje bacteriën uit. En dan, en dan je ook... test je tien ja. geneesmiddelen en dan kijk je waar die bacteriën gevoelig voor zijn. Ja. Als er weefsel uit een tumor wordt afgenomen, dan wordt dat niet op kweek gezet... maar dat wordt meteen op dit moment in de formaline gegooid. Dat betekent dat het, het wordt gedood en het wordt gefixeerd... en het wordt klaargemaakt om onder de microscoop te beoordelen. Maar dan leeft het al lang niet meer. Het wordt een beetje opgezet als het ware. Precies. En je kan dus niet testen buiten de patiënt waar dat weefsel misschien gevoelig voor zou zijn geweest. Zoals dat met die bacteriën wel kan. En dat komt omdat het eigenlijk tot nu toe onmogelijk is gebleken... om standaard uit iedere patiënt die in een ziekenhuis binnenkomt... een klein biopje te nemen, een klein hapje uit, uit zo'n stukje weefsel. Uh, en dat inderdaad levend in kweek te brengen, uh, wat... Wel met cellijnen kan, maar daar hebben we er niet zoveel van en die kunnen we niet makkelijk maken van patiënten. Als je wel zoiets kweekt, dan kan dat uh, jarenlang doorgaan. Dat kan je invriezen, kan je weer aan dat kan je de wereld rondsturen ja. naar collega's. Dus uh, so dat betreft was dit wel een technologie uh, waar men op zat te wachten. En dat is nu sinds een tijdje mogelijk. En, en, en wat heb je eraan dan? En het weefsel. Dan kan je zien welk soort kanker erin woekert. Nou het, het idee zou zijn uiteindelijk. Het, het meest, meest uh, zichtbare waarschijnlijk is dat als, als, uh, als ik als patiënt uh, met een tumor in, in het ziekenhuis zou belanden. Dat de arts daar een klein hapje uitneemt dat weefsel niet dood voor een microscooponderzoek... maar dat weefsel in kweek laat brengen. En dat dan in de weken daarna bepaald gaat worden... van de honderden kankermiddelen die er bestaan, kankergeneesmiddelen die er bestaan... of combinaties, er zijn er meteen tienduizenden... Ja. om te kijken wat de meest geëigende therapie zou kunnen zijn. Op dit moment bestaat dat niet. Uh, je kan nou eenmaal die tumoren niet, uh, niet kweken routinematig. Maar het ziet er nou, nou uit dat wij dat in ons lab in Utrecht ontwikkeld hebben. En dat willen we nu heel snel heel breed gaan, gaan testen. Dan zijn er kankers. Die hebben verschillende soorten namen. Darmkanker, longkanker, noem maar op. Die hebben ook een andere weefselstructuur dan? Ja, uh, uh, misschien ietsje meer achtergrond over wat kanker precies is. Mm. Um, kanker ontstaat, denken wij, in de stamcellen van allerlei verschillende weefsels. En eigenlijk is ieder, ieder orgaan, darm, nier, heeft zijn eigen tumortype. En dat is eigenlijk een unieke ziekte. En ook op dit moment al worden uh, kankers behandeld... afhankelijk van wat voor type kanker het is. Longkanker, borstkanker, prostaatkanker. Um, kanker ontstaat doordat er in de code, de erfelijke code... van een cel in zo'n orgaan, een stamcel, een foutje ontstaat. Er ja. zijn drie miljard letters. Dat is natuurlijk niet zo heel moeilijk te zien... dat er wel eens een keer bij het overschrijven daarvan een foutje uh, optreedt. Dat kan je dan terugzien doordat je het, het DNA van van zo'n tumor vergelijkt met het DNA van de rest van de patiënt. Natuurlijk ja, computers, uh, er een voor, en computers ja. kunnen dat dan vinden. Ja. En dat zijn dan vaak veranderingetjes die zo'n cel aanzetten... om wat harder te delen. Nou, één verandering lijkt niet tot kanker... maar stapsgewijs, verandering na verandering... En, en die cellen, als ze delen, dan erft dat als het ware... over naar de dochtercellen. Dus DNA, uh, per slot van rekening. En langzaam maar zeker ontstaat er een bobbeltje en dan een tumor... en dan gaat hij eerst invasief groeien. Hij, hij dringt andere weefsels binnen, hij zaait zelfs uit en dan heb je echt een volwaardige kwaadaardigheid. En nu je dat levende weefsel kunt kweken... nu kun je straks zien, hé, hey, dat is dit type kanker? Dat is niet zo moeilijk, dat kan een patoloog op dit moment... dat is wat je onder de microscoop ja. heel makkelijk ziet. Je kan herkennen, hé, hey, dat lijkt wel darmweefsel... kunnen ze nog een paar extra testjes doen... dan zeggen ze, oké, okay, dit is hoewel het in de lever zit... dit komt uit de darm, dit is een uitzaaiing, dit is darmkanker. En dan weet je wel, dan zijn er protocollen... hoe je dat moet gaan behandelen... maar we weten dat sommige patiënten wel reageren en anderen niet. En je kan op dit moment niet voorspellen wie er bij welk type behandeling baat heeft. Als je nou dat stukje weefsel... net is die, dat voorbeeld van net bij longontsteking... kan je zo'n bacterie kan je vooraf testen. Penicilline helpt wel, streptomachine helpt niet. We gaan penicilline geven. Want we weten, daar is deze bacterie gevoelig voor. Met die techniek die we nu ontwikkeld hebben... kunnen we eigenlijk hetzelfde doen. In principe, dat gaat nu allemaal getest worden... maar we kunnen dus zo'n hapje uit zo'n tumor nemen... 10, 20 kankermiddelen daarop loslaten. En een spectrum zien. We, die, die, die twee werken wel en die acht niet. Uh, en, en vervolgens aan de hand daarvan, dat is een paar jaar weg, uh, dit ook daadwerkelijk in de kliniek gaan testen. Dus die kanker kan veel beter uh, geholpen worden. En je maakt niet misschien de onmiddellijke omgeving dood, want dat gebeurt natuurlijk heel vaak bij chemo en, en bestralingen. Ja, nou ontstaan er ook op dit moment op allerlei plekken geneesmiddelen die niet meer zo. Uh, als bestraling of die oude uh, geneesmiddelen. Alles wat deelt, alle, alle cellen die delen doodmaken... er komen steeds meer gerichte middelen... Die, die aangrijpen op die hele kleine foutjes die ja. ontstaan zijn. Uh, maar nog steeds weten we niet goed wat de beste combinatie is. Dat kan op dit moment alleen maar getest worden in patiënten. Dat zijn hele dure, langdurige uh, onderzoekingen. Dat duurt vaak vier, vijf jaar voordat je een antwoord hebt op je vraag. En we hopen ook een andere toepassing van deze technologie... dat we in, in weken in plaats van in jaren kunnen besluiten... voor dit type tumor is dit waarschijnlijk... De Beste combinatie En die uh, organisatie Inspire to, to Live die heeft jullie een prijs bij elkaar gebracht... met als uh, motto kanker onder controle binnen tien jaar. Dat is een mooi motto van Inspire to Live, maar gaat het lukken? Nou ja, Ryanair wil ook mensen over tien jaar voor niks... naar elke bestemming in de wereld kunnen vliegen. Het is een doel waar je niet helemaal op uit hoeft te komen... Uh, dat met Ryanair is trouwens niet helemaal gelukt hoor. Maar dat is nog steeds niet. Je betaalt nu ongelooflijk veel bij voor allerlei Polaria die je meesleept. Maar dat is nog, nog steeds niet. Ja, dat is voor waar. je creditcard en noem maar op. Maar ja. goed. Uh... De, nou ja, de oorlog, de war on cancer is door Nixon verklaard meer dan 40 jaar geleden. Er zijn al miljarden en miljarden naartoe gegaan. Het is, het is een hele harde nood om te kraken. Uh, maar dit gaat zeker door de unieke aanpak, denk ik, van, van deze organisatie... Uh, dit gaat zeker zijn vrucht afwerpen. Dan nou zit je er als wetenschappers uh, bij elkaar... Zeg maar de voorhoede van het kankeronderzoek van de wereld. En ja, die zijn in concurrentie met elkaar. De een heeft dit ontdekt de ander heeft dat ontdekt. Nou, u... u, u, u. U, u kijkt naar me aan alsof u denkt: Nou, zo erg is nou ook weer niet. Zoveel vinden wij niet uit. Nou, het is natuurlijk wel zo. Het is, wij zitten in een wereld waarbij je uh, nieuwe dingen probeert te ontdekken. Dat is heel competitief, want iets voor de tweede keer ontdekken telt niet. Je kan het maar één keer ontdekken. Maar tegelijkertijd zijn we ontzettend afhankelijk van elkaar door de jaren heen. Dus we kennen elkaar goed. Er zijn mensen waar we makkelijk mee samenwerken. Mensen waar we wat minder vertrouwen in zouden hebben. Maar met name deze bijeenkomsten ook. Je zit aan de bar, je praat nog eens over andere dingen. Schept een basis op grond waarvan je goed kan samenwerken. Ja, maar wetenschappers moeten toch op tijd kunnen publiceren. En die moeten dat exclusief kunnen doen. Ja, daar maak je afspraken over. Dus het wordt al gauw, in dit geval verwacht ik... omdat deze technologie uit mijn laboratorium komt... dat, dat wij prominent zullen bij gaan dragen als dit opgeschreven gaat worden. En hebben nou, al die buitenlanders hebben er daar veel aan en deze technologie... wisten ze nog niet van het bestaan of hadden ze dat al lang gelezen? Nee, nee we, zijn, nou, we zijn dit nu net aan het publiceren. Dus ik vertel in zo'n situatie veel meer dan wij formeel naar buiten hebben gebracht. Dat schept natuurlijk ook weer weer vertrouwen. Uh, maar dat doen zij ook. Dus ik weet ook dat zij veel verder zijn dan wat er, uh, wat er nu in de tijdschriften te lezen is. Dit is weer een sprong voorwaarts. Ja, precies. Hans Klevers, hoogleraar moleculaire genetica en directeur van het Hubrecht Instituut. Hartelijk dank. Graag gedaan. Voor u aanwezig zijn. De hoofdpunten van het nieuws nu met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS Journaal. Het inloggen bij de digitale CITO-toets gaat opnieuw niet zonder problemen. Op een deel van de scholen gaat het inloggen traag. CITO adviseert scholen om een kwartier te wachten en het dan nog eens te proberen. En de hinder is niet zo groot als gisteren. Toen lukte 200 scholen niet om ochtends toegang te krijgen tot die digitale CITO-toets. De politie gaat voor elke club in het betaalde voetbal een top 10 samenstellen van hardnekkige hooligans. Alle gegevens van Van Dalen komen in één databank. Lopen ze tegen de lamp, dan worden ze op dezelfde manier aangepakt als notoren veelplegers. Dat is afgesproken door minister Opstel, de gemeente, de KVB en het OM. Het Pakistanse leger en de NAVO <coughs> hebben de voor het eerst in maanden weer officieel met elkaar gesproken. Er is onder meer gepraat over de beveiliging van de grens met Afghanistan. In november schortte Pakistan de gesprekken met de NAVO op. nadat bij een Amerikaanse luchtaanval 24 Pakistanse militairen waren omgekomen. En bij een grote politieactie tegen drugshandel zijn in Nederland en Italië zeker 27 mensen opgepakt. Het onderzoek staat volgens de Italiaanse media onder leiding van het parket in Turijn. Er zou vannacht onder meer een arrestatie in Helmond zijn verricht. De Brabantse politie komt later vandaag met meer nieuws. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat zoeterwouden dorp en Hoogmade 2 kilometer. In het komend half uur. Is een verlopen cadeaubond nog geldig? Dat hoort u straks van Superman. En ook Paul McCartney gaat aan de jazz. Dit is de Gitspunt FM. Met Felix Murders. De wereldontvanger. Goedemorgen Willem Frank den Hulp. Goedemorgen. Ik blijf eerst even dicht bij huis namelijk in de wijk waar ik woon. Utrecht-Zuilen wordt helaas vrij veel ingebroken in woningen en in auto's. Er wordt er op klaarlichte dag een ruitje ingetikt... omdat iemand vergeten is om zijn laptop mee te nemen ja, uit de auto. Er staat ook altijd op van die waarschuwingsbriefjes... auto op slot buitenuit, toch? Ja, zo hangen er zelfs bordjes bij ons uh, in de buurt. Altijd goed oplessen, opletten dus. En als het toch fout gaat, aangifte doen bij de politie. En niet dat de dader per se wordt opgespoord... maar nou ja, het wordt in elk geval deel van de uh, misdaadstatistiek. Dan weet de politie of er sprake is van bijvoorbeeld een inbraakgolf... Maar in sommige steden in het buitenland worden de misdaadcijfers nu gebruikt... om criminaliteit te voorspellen, het met de weersverwachting. Het gaat zelfs zover dat een computerprogramma bij benadering... de plaats en het tijdstip kan aanwijzen waar een inbraak kan plaatsvinden. Nou, dit systeem van predictive policing, de voorspellende politie... wordt nu ingevoerd in Birmingham, de op na grootste stad van Groot-Brittannië. Wacht, even, hebben dus een computer die voorspelt waar de boeven toeslaan. Dat klinkt mij een beetje als een, een science-fiction-film... Ja, maar het, het is geen science-fiction meer. Het is al de dagelijkse praktijk in Californië in de stad Santa Cruz. De plaatselijke politie daar gebruikt een, een computeralgoritme dat werd uitgedokterd door een team van vier wetenschappers, waaronder de wiskundeprofessor George Moler, en hij vergelijkt woninginbraak met aardbevingen. What you'll find is that after initial burglary, that burglar may go back to the exact same house or a neighboring house, and uh, the several weeks following initial burglary and, and commit another crime. Uh, at those locations. What you might think of as after crimes. Crimes triggered by an initial event. Ja, deze wiskundeprofessor Moler. die legt uit dat inbrekers na die eerste inbraak vaak terugkomen. of ze, ze kiezen hetzelfde huis weer. Uh, als doelwit. Of na een paar weken komen ze misschien ook wel terug... in diezelfde buurt. En uh, deze wiskundeprofessor die vergelijkt de eerste inbraak... met een aardbeving en de later inbraak... die daarop volgen met de naschokken... die altijd plaatsvinden na de eerste aardbeving. Ja, ja maar hoela. Uh, aardbeving en inbraak... zijn twee verschillende dingen, toch? Ja, dat klopt. Maar uh, aan de hand van een computermodel... dat de waarschijnlijkheid van aardbevingen voorspelt... kan de politie nu ook voorspellen... waar inbrekers waarschijnlijk zullen toeslaan. Nou, dat gebeurt aan de hand van... Tien jaar inbraakstatistieken die iedere dag worden bijgewerkt. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Ja, analisten van de politie die maken elke dag met behulp van dit speciale computermodel een digitale kaart. Ze wijzen hotspots aan, echt rode gebieden, waar de grootste kans is op inbraken. En commissaris Alex Murray, huis van de politie in Birmingham, die legt uit welke opdracht hij zijn dien dus meegeeft. Can you concentrate on that particular street, that particular side of the street between these drie hours? I want you to have a visible presence there. I want you to be offering advice to all the people who live in that street je een deterrent aan burgers die in die buurt gebruiken? Ja, deze politiecommissaris die geeft aan zijn, aan zijn agenten geeft hij mee. Concentreer je op die specifieke straat. Dan wel te, zo en zo laat, een precies tijdstip. Geef inbraakpreventietips aan de bewoners en zorg dat je zichtbaar bent. En ja, zo schrik je de potentiële inbrekers in die buurt af. En dat is dus de opdracht die de agenten in Birmingham zullen meekrijgen. En werkt die methode ook echt? Worden inbraken voorkomen? Hebben ze daar ervaring mee in Californië? In, in de politie in Santa Cruz heeft de behoorlijk succesvol. Uh, vorig jaar konden zij een, een daling van 30% no noteren het aantal inbraken in auto's en woningen. Ja, en dat terwijl de politie daar met 20% moest bezuinigen... En, en waren dus ook minder agenten beschikbaar op straat. Nou, ook de, de Britse politie moet de broekriem aanhalen. Maar toch is de Britse nationale politietop niet overtuigd. Hoofdcommissaris Nick Gargan. Het a, a, a uh, is niet een magische bullet. Het is een gebruike en enhancement... In sommige plaatsen waar het is geprobeerd, is het meer succesvol. In others minder. Waar het is meer succesvol, natuurlijk, weten we niet dat that dat de belangrijkste of enige reden is voor die grote successen. Dus so het right is goed om sceptisch te ja, zijn. Nick Gargan van de, de Britse Nationale Politietop, ja, hij vindt het wel een nuttig instrument. Het is een extra verfijning van de methode die ze al hebben, maar het is geen wondermiddel. De hoofdcommissaris ja, zegt eigenlijk dat hij niet zeker weet of die successen van, het, uh, van, uh, van predictive policing of die nou echt aan het systeem zijn zijn toe te wijzen... of dat er allerlei andere zaken hebben meegespeeld. Dus de Britse politietop die blijft voorlopig sceptisch. En blijven we dit op de voet volgen, Willem Frank de, de gids.fm. Sebastian Timmerman volgt voor Radio 1 de hele dag... de Nederlands kampioenschappen marathon op natuurijs. Vanochtend om tien uur zijn de vrouwen van start gegaan. Sebastian, je had het over een kopgroep van vijf vrouwen. Zijn die nog bij elkaar? Nee, het peloton is teruggekomen en dat uh, verbaast me toch wel enigszins... omdat ik een uh, half uur geleden wel dacht dat we uh, bezig waren met een beslissende slag in de wedstrijd. Want... We reden dus met vijf vrouwen op kop. Niet de minste vrouwen. Riks Meijer, Jolanda Langerland, Marije van Marlen, Sandra het Hart... die we ook nog kennen van de lange baan van vroeger. En Elma de Vries, alles kunster eigenlijk, rijdt lange baan. In de zomer rijdt ze op de inline skates. En in de winter eh, combineert ze die lange baan dan weer met de marathon... waar haar hart eigenlijk toch wel ietsje meer ligt dan op die lange baan. Kortom, vijf hele sterke dames, vijf grote namen. Het was een beetje met z'n allen tegen Voske Tamar van der Wal de regerend Nederlands kampioenen. En aangezien de voorsprong op een gegeven moment zelfs uh, gegroeid was... naar uh, bijna 50 seconden... dacht ik heel even dat de beslissende slag wel was gevallen... in deze wedstrijd bij de vrouwen. Maar Voske Tamar van de Wal kreeg een beetje hulp in dat pelotonnetje... wat nog maar zo'n 25 dames groot is, dat daar uh, achter reed. En ze hebben het gat uh, dichtgereden. Een minuut of drie, vier geleden werd, uh, werden de laatste meters overbrugd... hier op de Rietplas bij Emmen. Bij dat uh, bungalowpark waar we te gast zijn... Het is een prachtig plaatje met de witte sneeuw. Die ligt over dat bevroren ijs heen. En met de veges heeft men dan de baan vrijgemaakt. Daar zien we het zwarte ijs, dat donkergrijze zwarte ijs dan onderuit komen. Dat pelotonnetje wordt kleiner en kleiner. Het blijft een afvalwedstrijd. Keer op keer zie je dat dames eraf moeten. Ik schat nog zo'n 18, 19 vrouwen in. Zijn onderweg trouwens weer naar start-finish. Want we hebben er al bijna 11 minuten op zitten in deze ronde. De negende ronde. En als de dames dan voorbij komen... dan betekent dat dus dat we dadelijk nog drie ronden te gaan hebben. Van zes uh, kilometer in totaal. Dus de finish nadert en nadert. Ik zie Voske Tamar van der Wal een beetje midden in het pelotonnetje zitten. De ruggen worden even gerecht. Mariska Huisman, de Nederlands kampioene op kunstijs Rijdt aan de leiding. Die kijkt een beetje onderheen. En dan wordt er gedemareerd. Gaat in ieder geval een ploeggenote van Mariska Huisman mee bij de volgende demarrage. Dat is weer iemand uit die sterke ploeg van MKB6. En hier komen ze dan voor mijn neus langs. Het is Wieteke Kramer die probeert weg te rijden. Wieteke Kramer met Yvonne Spicht. Maar de andere dames die volgen. En het zijn er echt nog maar nou, een stuk of 10-15 in dat eerste pelotonnetje. Daar gaat dus de Nederlandse kampioenen uitkomen. Misschien een nieuwe Nederlandse kampioene. Maar we weten dat Voske Tamar van der Waal bezig is aan misschien wel het sterkste seizoen uit haar carrière. Dus misschien weet zij straks over drie ronden drie keer zes kilometer op de Rietplas haar titel wel te verdedigen. Het zou me niets verbazen. Want nogmaals, zij won al zoveel keer dit seizoen. 17 overwinningen. Misschien wordt dit wel nummer 18 en de mooiste. Sebastian vanmiddag een extra langs de lijn. Die begint als de mannen start om half twee. Waarom geen extra uitzending voor die vrouwen eigenlijk? Oh, laat maar, ik weet het um, ik, moet, <laughs> ik, ik, ik moet daar het antwoord op verschuldigd blijven. Dat zijn zaken, daar hou ik mij niet mee bezig. Uh, Over die links. mannen gesproken, er zijn een aantal favorieten natuurlijk. Er is een aantal favorieten: Jorrit Bergsma, Arjan Stoetinga, dat het zijn twee namen die veel genoemd worden. En de titelverdediger, ja. Bob de Vries. Wie gaat het worden? Ja. Uh, nou, Bob de Vries die is, uh, is geblesseerd. Die heeft last van zijn knie. Start trouwens wel. Maar liet gisteren de wedstrijd in Duurswold schieten. Jorrit Bergsma is volgens zijn ploegleider hier het Anema ook niet helemaal 100%. Dus dan komen we misschien wel snel uit bij Arjan Struitinga. Of misschien wel bij Christijn Groeneveld. Dat is ook een, een rappe jongen en die rijdt ook voor die ploeg. Dus misschien gaat die bandploeg toch de ploeg met de topfavoriet uh, meestal wel in huis. En de ploeg die meestal peloton wel in de macht heeft. Uh, uh, misschien gaat die ploeg dan wel die Christijn Groeneveld uitspelen als een soort joker zijn, Omdat iedereen zal gaan kijken vooral naar Arjan Struitinga. Ik hoor jou straks weer. De Gets.fm Superman. Natasha Helmer kreeg van haar zus een giftcard. Dat is een belachelijk chique naam voor een cadeaubon. Ze mocht voor 50 euro vrij besteden in modewinkel Kos. Ze kon niet meteen slagen, vond later toch iets. En toen bleek die kaart niet meer geldig. Verloren tussen gift en merchandising, merchandising card, want dat heb je ook nog. Daartussen verloren, mailde ze Superman. Oh, oh, oh, oh, oh, Superman. Superman is aangekomen in Den Haag bij Natasha Helmer... Uh, mevrouw Helmer, u heeft grote problemen gekregen met de modewinkel Kos. Uh, Kos is eigenlijk het deftige, het wat duurdere broertje... of in dit geval het zusje van H&M, een kledewinkel. Wat is er allemaal gebeurd? Nou, ik heb een, uh, een giftcard gekregen voor mijn verjaardag. Daar wilde ik heel graag een uh, jas verkopen. Ik ben uh, na een maand ongeveer een artikel, uh, een ander artikel daar gaan uh, kopen... omdat ik op dat moment geen uh, geschikte jas vond in de collectie. Dat artikel heb ik weer teruggebracht. Dat einde. beviel niet? Nee, dat beviel niet. Een aantal maanden later ben ik alsnog teruggegaan om daar een jas te, te gaan te kopen. U heeft er nog steeds dat tegoedkaartje, dat pasje, met daarop 50 euro. Ja, dat klopt. Dat heb ik weer ingeleverd. En ik kreeg te horen dat, het, dat de pas niet meer geldig was. Na drie maanden is de pas verlopen. Het oh ja. geld, er staat geen geld meer op. Waar na... is het geld gebleven? Nou, weg. Verdampt? Verdampt, inderdaad. Ja, de, de kaart heb ik nog en uh, het geld ja, het. staat er niet meer op. Het bewijsstuk ligt hier op tafel, uh, een paarse kaart met daarop uh, COS. Men zei u na drie maanden, de kaart is niet meer geldig? Ja, en het staat een hele kleine letters op, op de achter, achterzijde, maar dat, dat, ja, die heb ik niet gelezen. Maar ik ging er ook niet vanuit dat een giftcard met drie maanden geldig is. Mag ik even op de achterkant kijken wat erop staat? Ja, tuurlijk. Alsjeblieft. Ik wil niet flauw zijn. Dit is dus gewoon bij daglicht onleesbaar. Het is een donkerpaarse kaart. Er staan hele kleine zwarte lettertjes op. Ja, ja. Het spiegelt ook nog. Nou, zonder kun Ik kan het niet lezen. Nee. Kunt u het van mij voorlezen? Nou, het, het is echt heel lastig om het te lezen. Ja, ja, dat is ook een eufemisme. Het is gewoon onleesbaar. Ja, ja. Het is, uh, het is onleesbaar. Maar voor zover u het kunt lezen of weet wat er staat, wat staat er? Het is niet mogelijk... Uh, Nee, ik kan het echt heel lastig lezen. Uh, de uh, goedkeuring. Mm -hmm. Scheldig tot drie maanden na de datum. waarop u de kaart voor het laatst heeft gebruikt. Waar staat dat? Dat staat hier. Er mankeert niks in mijn ogen. Mm -hmm. Ik kan het gewoon niet lezen. Nee. Dit is toch geen ja. serieuze overeenkomst die je met iemand aangaat? Nee, nee. nee, oh, nee naar mijn nee zeker niet. Ik zoek de filiaal, baas of chef of eigenaar. De shopmanager. De shopmanager. Ja, die is op dit moment uh, uh, op support in onze nieuwe winkel. Ik heb dadelijk wel een floormanager hier. Op support? Ja. Het gaat even om de kos-klantenkaart. Ja. Ik kan de achterkant daarvan niet goed lezen. Het is een paarse kaart. Oké, okay, ja. Oké, okay, nee. Heeft u die gekregen omdat u iets hebt teruggebracht? Of een kaart is het. Grijs is een giftcard, dus dat is echt een cadeaubon die je cadeau geeft. Een giftcard? Ja. En paars is een merchandisecard? Ja, dat klopt. En wat betekent een merchandise? Ja, dat, dus dat het zeg maar, uh, ja, dat zo, zo neten ze gewoon, dus dat het al merchandise is, dat het gewoon in de winkel blijft, dat het geld zeg maar, in de winkel blijft eigenlijk. Zouden al die woorden samen dat ene woord merchandise betekenen? Nou, ik, ik weet het niet meneer, maar goed, ik zal niet weten waarom het doel is dat hun het zo noemen, maar... Oh, man, man, man. Ja, u, u kwam in een enorme depressie terecht. U heeft enorm gedronken, uh, overwogen carrière in de harddrugs. U heeft enorm gehuild, of niet? Nou, dat valt ook allemaal mee. Uh, nee, ik, wat, ik, wat, heeft, <laughs> wat, wat bent u gaan doen? Nou ja, ik, ik, ik, ben, ik heb een medewerker daarop aangesproken. En die heeft de, op dat moment met de manager gebeld. En ze zeiden dat ze verder niks daar uh, voor me konden doen. En was daar nog een argument voor? Uh, nee, dat is, dat, was, dat is het beleid. Wat betekent dat? Ja, dat is beleid. Ja, het beleid dat zij hebben bepaald dat na drie maanden uh, de kaart niet meer geld is. Maar waarom geen drie dagen? Ja, dat, dat ze bij kost zelf moeten nagaan, denk ik. Drie uur? Drie uur, ja. Drie minuten? Oh, <laughs> Kijk, wij zijn uh, meestal wel soepel dat we het terug kunnen halen en uh, dat wij uh, bepaalde dingen kunnen opzoeken... Dus dat zou wel, wel, wel kunnen, ja. Maar kijk, als het een tijdsverstrek is van twee jaar, ja, dan moeten wij natuurlijk even kijken of het nog mogelijk is, want dat moet opgezocht worden. Ja, dus als wij met deze kaart bij u terugkomen, dan kunnen wij daar uh, naar zoeken. Ik weet niet, heeft u het nummer toevallig bij de hand? Ik kan het gewoon niet goed lezen. Het is zo onduidelijk. Kunt u niks doen aan die combinatie van uh, paars en zwart? Het is ook bijna onleesbaar. Ik kan me voorstellen ook dat het moeilijk leesbaar is. Want die grijze zijn een stuk makkelijker leesbaar. En ik kan het wellicht melden. Dus ik hoop dat ze daar misschien wat mee doen. Oh, ja. Toen bent we gaan bellen met... Er staat ook een nummer op, hè? Op, op die kaart. Dat heeft u gebeld. Waar, waar kom je dan terecht? Bij de klantenservice van de H&M. Omdat COS van hetzelfde concern is. En wat zei men daar? Nou, ze waren verbaasd en uh, wilden graag uh, voor me uitzoeken uh, ja, wat, er, wat de mogelijkheden zijn. En um, dat hebben ze gedaan en mij teruggebeld. Het enige wat ze me konden vertellen was dat COS een ander beleid, een eigen beleid heeft. Die giftkaart, die dat maakt... Oké. Dan koopt ze iets wat toch niet bevalt, dan brengt ze dan terug. En dan ja. wil ze drie maanden later een jas kopen. Ja. En dan blijkt die kaart uh, niet meer geldig te zijn. Dus als hij een maandag, maandag. Ja, dus dan mag ze ja, maandag super. vanuit terugkomen. En dan, uh, wij zijn open vanaf 12 uur. Als u dat even naar door wil geven, dan kijk ik daar even naar. En dan moet het verder geen probleem zijn. Natasja is langs geweest. En Kos heeft inderdaad alles perfect opgelost. Probleem dus ook opgelost. <totstuk> Gids.fm Muziekverslaggever Botte Jallema heeft zich gestort op een fenomeen. Ja, Paul McCartney. I'm sit right down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 I'll be glad I've got him. I'm gonna smile and say oh, I'm write myself. Ja, nou, ja, dat ja, ja, heel goed. Dat ja. klopt. Dit ja, ja, komt van een album van Paul. Het is echt Paul McCartney. Waar je naar luistert. Hij heeft een zes album gemaakt. Afgelopen weekend is het verschenen. Het heet Kisses on the Bottom. En dat is een frase uit het nummer dat we net even hoorden. Of tenminste, wat we een stukje van hoorden. I'm gonna sit right down and write myself a letter. En de ex beatle Paul McCartney. Die heeft veertien nummers opgenomen. Er zijn twee nieuwe bij. Een 12 van die, nou ja, van die standards, van die ja. oude klassiekers, Amerikaanse klassiekers. Maar dat weer niet de nummers die we van Frank Sinatra kennen... maar eigenlijk van de tijd daar weer een beetje voor. Dus ze zijn ook niet allemaal erg beroemd. En de meest bekende is misschien nog Bye Bye Blackbird. <tiediging> Precies. <tiediging> ja. uh, Paul McCartney kennen we natuurlijk als pop -attiest. Kan die jazz zingen? Ja, nou ja, dat is, is zo'n mooi beroemd citaat. En dat is dan van, er zijn twee soorten muziek: goede en slechte. Uh, dat, nee, het wordt toegeschreven aan Duke Ellington. Louis, uh, Louis Armstrong. En, en aan, ook al aan Richard Stroud. Dus van wie het nou is, weten we eigenlijk niet. Maar ja, het is, er zit wat in van wie bepaalt nou eigenlijk wat jazz is. En Paul McCartney speelt op deze cd zelf niet. Maar hij zingt wel alles zelf. Dus daar kunnen we dan misschien in ieder geval even naar kijken. Het leek me aardig om eens te horen wat een jazz-zangdocent daar nou van vindt. Dus ik heb hem aan Sylvie Leen gegeven, docent aan het Conservatorium van Amsterdam. En die had het weer aan haar student laten horen. Uh, er zat een enorme Paul McCartney-fan bij, een bassist. En die, die, werd, die werd van het eerste liedje een beetje stil. Die kreeg wat grotere ogen. Want die had eigenlijk ook totaal niet verwacht dat hij dit geluid zou krijgen. Nee. De, het bijzondere eraan is dat ik bij hem een... een weerwaar van gevoelens, zeg maar, zou gebeuren. Dat zag ik zo op dat gezicht. Hij, hij was zich dus natuurlijk... Ik bedoel, hij hoorde dat en was zich aan het afvragen van... is het nou de Paul McCartney die ik ken? Nee. Vind ik het dan dus eigenlijk mooi? Dus hij zat zich dingen af te vragen. Dat is wel mooi. Ja, kunstenaars willen dat toch ook graag? Ja. Die is waarschijnlijk naar de CD-zaak eh, Ja, de ver yeah, verdict was positief. Ja, de oordeel was positief. De student vond het goede muziek dus. En Paul McCartney schrijft in het boekje bij de CD... dat hij vooral de muziek van zijn vader wilde opnemen. En in die zin is het een soort ode geworden. En dat hoorde Sylvie Leen ook. Ze vond dat het album vooral verhalend is. Ja, dit gaat over storytelling. Alleen maar eigenlijk. Ja, de, zeg maar, een zanger heeft, uh, heeft tekst om uh, iets mee te vertellen. En, en dat... Naar aanleiding van de tekst en wat jij ermee bedoelt... als je wilt zeggen, zet je je woorden over de muziek heen eigenlijk. Mm -hmm. En het is wel heel erg mooi in uh, deze opnames. Uh, het is niet dat hij zing zingt. Hè? Dus je, je hoort hem niet echt uh, galmen ergens overheen. Mm -hmm. maar hij is echt alleen maar puur het verhaaltje aan het vertellen. Het is, het is heel simpel. En heb je, dan, heb je dan een voorbeeld van waar je dat meteen hoorde? Uh, gewoon vanaf het eerste liedje eigenlijk. I'm gonna sit right down and write myself a letter. And make believe it came from you. I'm gonna sit right down and write myself a letter. En wat ik daar ook heel grappig aan vond, is dat hij... Uh... In het eerste liedje hoor je echt een ongelooflijke old-fashioned manier van klank maken. En van je hele ouderwetse glissandi erin. Van die glijartjes zo naar beneden. Is dat, dat, is dat typisch Paul of is dat een dat typisch is, stijltje? Nee, dat is een, een stijl-dingetje. Maar dat, dat valt mij ook op. Dus je hebt dus dan al die liedjes na elkaar. Dan begint het met echt, echt old, old, old school, hè? zoals je dat noemt. En dan op een gegeven moment aan het einde, het laatste stuk van de CD, dat is een, een eigen stuk mm -hmm. van hem. En daar klinkt hij gewoon als Paul McCartney. Dat is eigenlijk het enige liedje waarbij ik dat heb gehoord. Want verder klinkt hij helemaal niet zoals zichzelf. Ik denk dat heel wat mensen best wel verbaasd zullen zijn... over ja, hoe hij zijn stem gebruikt. Dat verraste je? Het verraste me absoluut. Want je weet natuurlijk nooit wat voor, een, wat voor een insteek iemand dan pakt. Je gaat jazzstandards zingen. Ja. Nou ja, Daar kun je inderdaad prachtige plaats mee maken met heel veel sfeer. Maar in, in deze hele plaats zie je een soort van... Uh... Hij gaat dus van die hele ouderwetse manier van zingen, dan, eigenlijk, dan uiteindelijk zijn eigen manier van zingen. vind ik althans, wat hoor ik erin. En dan ergens halverwege klinkt hij ook nog een beetje als Michael Bublé. En, en in het begin denk ik aan Chad Baker trouwens. Oké. Okay. Ja. En waar zit hem dat in? Uh, Chad Baker is een beetje dat. Uh, ik noem het maar even dat huilerige toontje. Het <laughs> klinkt niet zo gezellig natuurlijk. Maar uh, Chad Baker heeft als zanger, het is een trompetist, maar als zanger... Uh, vooral heel veel indruk gemaakt. Uh, dat, dat gaat trouwens ook over storytelling als hij zingt. En helemaal niet over heel technisch perfect of mooi zingen. En er zit heel weinig echte power in het geluid. Als je naar nou Paul McCartney luistert, hoor je datzelfde soort van... hele kwetsbare geluid. Ja. En dat is wel mooi, want dat geeft natuurlijk ook een bepaalde extra dimensie aan, uh, aan de liedjes. That's the story of, that's the glory of love. Botte. Paul McCartney is natuurlijk een levende legende uit de muziekwereld. En ik neem dus ook aan dat hij een stevig team om zich heen had... bij het ja. maken van dit album. Ja, als je het album openslaat, eerst wat je ziet... is een foto waar net King Cole ooit zijn liedjes doorzong. Nou, daar heeft Paul McCartney ook mee gewerkt. Met die microfoon? De, de, ja, deze microfoon. Ja. En bovendien heeft, heeft hij gewerkt met Diane Kroll en haar muzikanten. En dat kan je heel erg goed horen, zegt Sylvie Leen. De typische Diane Kroll sound zou ik bijna durven zeggen. Dat, dat zit hem heel erg in de ...enorme mooie openheid. Gewoon zo'n arrangement is heel erg open. Het is allemaal ongeevenaar duidelijk. Mm -hmm. Er zit gewoon niet te veel in. En qua time is het ook allemaal helemaal te gek... ...en lekker en super. Dus, ja. Het is gewoon heel goed gespeeld. Ja, wat bij, wat bij jazz dan ook altijd nog wel een beetje een rol speelt, is het geïmproviseerde in het spannende. Dat er net wat hoekjes worden gezocht die, die, die je niet verwacht en dat soort dingen. Ja. Zit dat hierin? Nee, de jazz van nu heeft dat. En de jazz van toen was de populaire muziek van toen en die heeft dat eigenlijk niet. Ik kan het daar ook mee vergelijken. Met de oude films, jaren 50 films, Amerikaanse films, die ook meer zoet. Eigenlijk zijn. Altijd goed aflopen. Waarin ja. mensen ook volgens mij altijd lekker ruiken. Dat spat, dat spat van doek <laughs> af. Weet je, alles is mooi. Ja. Dus die, dat, dat gevoel zit ook in die plaat. Dat maakt die plaat ook heel erg. Uh, alsof, ja, toch een hele positieve vibe zit erin. Dus die randjes zijn absoluut uh, onvindbaar. Tenminste, ik heb er niet één gevonden. My very good friend, the mailman, says that it would make his burden less if we both had the same address, and he suggests that you should marry me. Am no, I kidding me? So. <laughs> Sylvie Leem, zangdocent in het Conservatorium van Amsterdam. Een beetje een niets aan de hand uh, muziekalbum, die nieuwe van Paul McCartney? Ja, maar dan wel een heel degelijk album. Hij heeft samengewerkt dus met Diane Kroll en haar muzikanten, Het zijn bijdragen van Stevie Wonder en Eric Clapton. En de London Symphony Orchestra ziet, uh, speelt mee. Dus muzikaal zit het gebeiteld. Maar uh, Sylvie hoorde vooral in de muziek dat Paul het voor zijn vader heeft gemaakt. Ja, en dat is natuurlijk wel heel mooi. Muziekrediteur Botte-Jelle, maar hartelijk dank. Graag tot de volgende keer. De grote rietplas bij Emmen, het tafereel voor het Nederlands kampioenschap... schaatsen op marathon dan wel te verstaan. En Sebastian Timmerman kijkt nu naar de vrouwen. Zijn er nog vrouwen die de beslissing kunnen forceren, Sebastian? Uh, Riks Meijer probeert het, ze komt uit Heerenveen... en uh, is uh, bijna 30 jaar, 29, eind van de maand wordt ze 30 jaar... en rijdt uit die sterke ploeg van, uh, voor de sterke ploeg van MKB6... Hij heeft dus het voordeel dat er drie ploegenoten van haar bij de 17 achtervolgsters rijden. Wieteke Kramer, Mireille Rijtsma en Erna Last Kijk in de vechten. Die doen afstopwerk. En daardoor had Riksmeijer, toen ze een minuut of vijf geleden hier langskwam en de voorlaatste ronde inging een voorsprong van maar liefst 34 seconden. Maar ze rijdt alleen. En dat is zo moeilijk, want het eerste deel van het 6 kilometer lange rondje... is echt vol tegen die snijdende noordoostenwind in. En daar heeft ze veel voorsprong verloren. Want ik zie ze aan de overkant aankomen. En dit is geen 30 seconden meer. Dit zijn nog maar 10, 12 seconden. Meer is het niet. Dus we gaan dadelijk die finale in met een compleet pelotonnetje van 18 vrouwen. Wat gebeurt er vanavond nog op het scherm? Nou, zin in de lekkerste gerookte makreel ter wereld. Kijk dan naar Wouter Klootwijk. Hij stuit met zijn zoektocht op het schip de Trawler Africa naar. Uh... En kijk dan naar de bemanning die maar al te graag een visje rookt op de achterplecht Om vijf voor half negen in de wilde keuken op Nederland 2. En in Jong het verhaal van Anniek van 16. Die zwanger raakte van haar 42-jarige vriend. Ze pleegt abortus en een leeftijdsgenootje van haar kiest er wel voor haar baby te houden. Moeilijke, eh, moeilijke dilemma's in Jong om vijf voor tien op Nederland 3. En natuurlijk ergens op de avond eh, die bijeenkomst van de Rayamhoofden in Friesland. En dan het alles of niets. Van mos, zo zometeen lunch. Ja. eens Jurgen. Jurgen is even druk. We hebben een korte uitzending. In ons mediaforum <laughs> praten over de mediagekte rond de Elfstedentocht. Al alweer niet gaat komen. Prinses Carolien van Monaco heeft ongelijk gekregen van de rechter. Uh, haar foto's van, in badpak mogen gepubliceerd worden. Wat voor consequenties heeft dat voor Nederland? Daar hebben we het zo meteen over. Tot één uur maar lunch vanwege het schaatsen. Surf naar de gids.fm. Tot morgen allemaal. De vorst. Na een ijskoude nacht schijnt nu op veel plaatsen de zon. Het ijs. Dat is uh, Prachtig ijs, mooi zwart ijs. De schaatsen. Radio 1 en de winter van 2012. Het is hier hartstikke koud. Cool. Zometeen het NK-marathon op natuurijs op de Rietplas in Emmen. Wat ijs, hè, Bijna 12. Ja. Nou, dat ziet er mooi uit, hè? Die verrijkt de, de 15 centimeter, die komt er. Radio 1 doet live verslag van 1 tot half 5. En als er nieuws is over de tocht... Een L tweede tocht. Een Dan hoort u het hier. Wat is dit voor een schaats? Dit is een konfenoor. Radio 1 en de winter van 2012. Het nieuws van alle kanten. Wij zijn voetbalteam B1 van SV De Rijp. En wij gaan pilaren schilderen en planten inzetten voor de kinderkliniek hier in de buurt.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 Dit is Radio 1.